De eerste minister ontvoert. Nu de Tweede Wereldoorlog alweer achter ons ligt, bestaat er geen bezwaar een wonderlijke episode uit de eerste, die van 14 tot 18, te vertellen waarin mijn vriend Poirot heeft kunnen ingrijpen op een moment dat er niet meer of minder dan een nationale crisis dreigde. Het geheim daarvan is nimmer uitgelekt. In de pers is er gelukkig nooit met een woord op gespeeld. Thans is de noodzaak van geheimhouding vervallen en mag de hele wereld gerust vernemen wat de zaak der geallieerden te danken heeft gehad aan mijn wonderlijke vriend wiens scherpzinnigheid op het juiste ogenblik een ramp heeft afgewend. Op een avond na tafel... De juiste datum lijkt mij overbodig. daar ik kan volstaan met de mededeling dat het was in die tijd toen onze vijanden de mond vol hadden over een vredesakkoord op basis van onderhandeling, zaten mijn vriend en ik op onze kamer. Toen ik als oorlogsgebonden uit dienst kwam, had ik een baan gekregen bij de recrutering voor het leger. Ik maakte er echter een gewoonte van, s'avonds, na tafel bij Poirot op te lopen en met hem de interessantste gevallen te bespreken die ik toevallig onder handen had. Ik bracht ons gesprek op het meest opzienbarende feit van de dag. Niets meer of minder dan de moordaanslag op David McAdam, Engelands eerste minister. Het verslag dat in de bladen stond had kennelijk geheel en al onder de censuur gestaan. Er werden hoegenaamd geen bijzonderheden genoemd, behalve dan dat de eerste minister op werkelijk wonderbaarlijke wijze aan de dood was ontsnapt, doordat de kogel rakelings langs zijn gezicht was gevlogen. Ik was van mening dat onze politie schandalig onvoorzichtig was geweest. Daar anders zul ik een gewelddaad onmogelijk had kunnen plaatsvinden. Ik begreep best dat er Duitse handlangers in Engeland rondliepen die graag alles op het spel zouden zetten om een dergelijk stout stukje uit te halen. De vechtjas, zoals onze premier wel spottend, doch tevens bewonderend door zijn eigen partijleden genoemd werd had in die dagen juist op krachtige en ondubbelzinnige wijze verzet geboden tegen de pacifistische invloeden die zich toen deden gelden. Hij was veel meer dan eerste minister op dat ogenblik. Hij was de personificatie van Engeland zelf. Wanneer hij en de grote invloed die er van hem uitging werden uitgeschakeld, zou daarmede een verpletterende slag aan de Britse oorlogsvoering zijn toegebracht. Poirot was druk bezig zijn grijze pak schoon te maken met een sponsje. Niemand kon er zo vatterig netjes uitzien als Hercule Poirot. Netheid en orde waren nu eenmaal zijn hartstocht. Op dat moment hing zijn kamer vol benzinelucht en bleek hij nauwelijks in staat mij enige aandacht te schenken. Ik kom zo bij je, mon ami. Ik ben bijna klaar. Die vetvlek nog even, ik heb haar zo dadelijk weg. Ja, zo. Hij zwaaide triomfantelijk met zijn sponsje. Ik glimlachte en stak onder de hand een nieuwe sigaret aan. Nog iets belangrijks, informeerde ik enkele minuten later. Ik help een... hoe heet zo iemand? Een werkdame die haar echtgenoot kwijt is geraakt. Een lastige zaak. Veel tact voor nodig. Want ik heb zo'n idee dat hij... Alles behalve vrolijk zal kijken wanneer we hem te pakken krijgen. Ja, wat doe je in zo'n geval? Wat mij betreft, ik heb met een man te doen. Het pleit voor zijn onderscheidingsvermogen dat hij van het toneel verdwenen is. Ik moest lachen. Eindelijk, vervolgde Poirot, die vletvlek is eruit. En nu ben ik tot je dienst. Ik vroeg wat je van dacht van die moordaanslag op McAdam... «Enfantillage», antwoordde Poirot ogenblikkelijk. «Geen mens kan dat au serieus nemen. Een schot met een geweer, dat is nooit raak. Dat is trouwens démodé. «Het scheelde deze keer, anders maar een haartje», bracht ik hem in herinnering. Poirot schudde ongeduldig het hoofd. Hij wou juist wat gaan beweren toen de hospita haar hoofd om de deur stak... en kwam zeggen dat er twee heren beneden stonden die hem graag dadelijk wilden spreken.» Ze willen niet zeggen wie ze zijn, meneer... maar ze zeggen dat het van het allerhoogste belang is. Laat ze maar naar boven komen, antwoordde Poirot... terwijl hij zijn pantalon zorgvuldig opvouwde. Enkele ogenblikken later werden de bezoekers binnengelaten... en ik voelde mijn hart sneller kloppen... toen ik in de voorste niemand minder dan Lord Esther... de leider van het lagerhuis herkende. Zijn metgezel bleek Mr. Bernard Dodge te zijn... Ook een lid van het oorlogskabinet en, naar ik wist, persoonlijk zeer bevriend met de eerste minister. Monsieur Poirot, vroeg Lord Estelle, mijn vriend boog even. De grote man keek aarzelend naar mij en zei... Ik kom voor een zeer particuliere aangelegenheid. U kunt vrij uitspreken tegenover kapitein Hastings, zei mijn vriend... Die me een wenk gaf te blijven. Hij heeft wel niet overal verstand van, maar ik sta u borg voor zijn geslotenheid. Lord Esther bleef aarzelen, maar Mr. Dodge kwam tussen beiden. Ach, vooruit. laten we er niet lang omheen draaien. Ik zou me sterk moeten vergissen als binnenkort niet het hele land te horen kreeg in welke impasse we zijn geraakt. Tijd is nu drie dubbel kostbaar. Neemt u plaats als u wilt. Nodde de Poirot. Neemt u die gemakkelijke stoel, mijn lord? Lord Esther vroeg. Kent u mij? En Poirot antwoordde. Natuurlijk, omdat ik altijd plaatjes kijk in de krant. Monsieur Poirot, ik kom u raadplegen voor een dringende aangelegenheid van werkelijk vitaal belang. Ik moet op uw volstrekte geheimhouding kunnen rekenen. Daarvoor geef ik u mijn woord. Meer kan ik niet zeggen. Het betreft onze eerste minister. Wij verkeren in de allergrootste moeilijkheden. We zitten eenvoudig aan de grond, zei Mr. Dodge, iets wat huiselijker. Is hij dan toch ernstig geraakt, informeerde ik. Geraakt? Ja, die geweerkogel. Och, meneer, riep Mr. Dodge op verachtelijke toon, dat is alweer voltooid verleden tijd. Zoals mijn collega reeds opmerkte vervolgde Lord Esther, behoort die geschiedenis thans volkomen tot het verleden. Het was gelukkig een misser. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen van deze tweede aanslag. Is er dan een tweede aanslag op hem gepleegd? Inderdaad, of schoon ditmaal van heel andere aard. Monsieur Poirot, de eerste minister, is spoorloos verdwenen. Wat zegt u? Hij is ontvoerd. Onmogelijk, riep ik ongelovig. Poirot wierp me een vernietigende blik toe. ten teken dat ik verder mijn mond dicht moest houden. Zo onmogelijk als het lijkt, zo waar is het toch. vervolgde de lord. Poirot keek Mr. Dodge aan. U zei daar even dat de tijd zeer kostbaar was. Wat bedoelde u daarmee? De twee heren wisselden een blik en daarop zei Lord Esther. U heeft zeker wel van de komende geallieerde conferentie gehoord. Mijn vriend knikte toestemmend. Om begrijpelijke redenen zijn er geen bijzonderheden medegedeeld over de tijd en de plaats waarop die conferentie zal worden gehouden. Maar al heeft het juiste tijdstip dan nog niet in de bladen gestaan. U begrijpt dat dit in diplomatieke kringen al lang geen geheim meer is. De conferentie zal morgen, donderdag, s'avonds worden gehouden in het paleis de Versailles. Nu zal de dodelijke ernst van de situatie u volkomen duidelijk zijn. Ik kan u niet verhelen dat de aanwezigheid van de eerste minister op deze conferentie van primair belang is. De pacifistische propaganda, door de Duitse handlangers in ons midden op touw gezet... ...is de laatste tijd buitengewoon krachtig geworden. Het is de algemene indruk... ...dat door de houding van onze eerste minister... ...een keerpunt op deze conferentie kan worden verwacht... ...omdat zijn buitengewoon krachtige persoonlijkheid... ...de doorslag zal geven. Zijn afwezigheid kan dus de noodlottigste gevolgen hebben. Wellicht een ontijdige en rampspoedige vrede. We hebben ook niemand die hem zou kunnen vervangen. Hij alleen kan Engeland... ...daar op beslissende manier vertegenwoordigen. Voirot zette een ernstig gezicht. U beschouwt dus de ontvoering van de eerste minister... ...als een rechtstreekse poging... ...om de uitslag van de conferentie te beïnvloeden? Zeer beslist. Hij was namelijk al naar Frankrijk onderweg. En de conferentie wordt gehouden... ...morgenochtend om negen uur... Poirot haalde zijn enorme horloge tevoorschijn. Het is nu kwart voor negen. Dus net 24 uur, zei Mr. Dodge bedachtzaam. Plus een kwartier, verbeterde Poirot. Vergeet dat kwartier vooral niet, monsieur. Het zal ons te pas kunnen komen. Kom aan, nu gaarne enige bijzonderheden. Waar heeft men hem ontvoerd? In Frankrijk? Of in Engeland. In Frankrijk. Mr. McAdam is vanmorgen naar Frankrijk overgestoken. Hij zou vanavond de gast zijn van onze opperbevelhebber... en morgen doorgaan naar Parijs. Hij is met een torpedojager over het kanaal gebracht. In Boulogne is hij afgehaald door een auto van het hoofdkwartier... met een adjudant van de opperbevelhebber. Eh bien. Nu. Ze zijn uit Boulogne weggereden... Maar nooit aangekomen. Hoe kan dat? Het moet een schijnadjudant zijn geweest met een imitatielegerauto. De echte wagen is later in een sloot gevonden. Chauffeur en echte adjudant lagen er gekneveld in. En de imitatielegerauto? Is tot dusver nog altijd zoek. Waarom maakte een gebaar vol ongeduld? Ongelooflijk. Hij kan daar toch onmogelijk lang zoek blijven. Dat dachten wij ook. Het leek ons eerst een kwestie van nauwkeurige navraag. Dat gedeelte van Frankrijk staat namelijk geheel onder militair gezag. Wij waren er dus van overtuigd dat de auto zou zijn gesignaleerd hier en daar. De Franse politie en de lui van Scotland Yard zitten er nu als gekken achterheen. Het is juist zoals u zegt ongelooflijk. Maar tot dusver is nog geen spoor gevonden. Op dat ogenblik werd er aan de deur geklopt. Er trad een jonge officier binnen met een grote verzegelde enveloppe in zijn hand. Hij overhandigde deze aan Lord Esther. Juist doorgekomen uit Frankrijk, meneer. Ik heb haar volgens uw instructies hier maar naartoe gebracht. De officier verdween weer. De minister scheurde de enveloppe ongeduldig open. Hier hebben we eindelijk bericht. Dit telegram is net ontcijferd. Nu hebben ze ook de andere wagen gevonden... en de secretaris Daniels ook al... gebonden en gekneveld en onder de chloroform... vlakbij in een lege boerderij. De man kan zich niets herinneren... alleen dat er iets op zijn neus en mond werd gedrukt... door iemand achter hem... en dat hij even te vergeefs getracht heeft zich los te rukken. De politie is van de betrouwbaarheid van zijn verklaring overtuigd. Hebben ze nog iets gevonden? Niets. Ook niet het lijk van de minister? Dan maken we nog een kans. Maar vreemd is het. Waarom zouden ze hem eerst hebben willen doodschieten en nu zoveel moeite doen om hem in leven te houden? Dodge schudde het hoofd. Eén ding is volmaakt duidelijk. Ze zijn vastbesloten hem ten koste van alles van de conferentie weg te houden. Als het menselijk mogelijk is, dan moet de eerste minister daar aanwezig zijn. De hemel geven dat het nog niet te laat is. Nu, monsieur, vertelt u mij nu alles nog eens van voor af aan. Ik moet eerst alles van die schietpartij horen. Gisteravond reed de eerste minister in gezelschap van een zijner secretarissen, kapitein Daniels. Dezelfde die hem naar Frankrijk heeft vergezeld? Ja, dezelfde. Zoals ik vertelde reden zij samen naar Windsor om bij de koning in audiëntie te worden ontvangen. Vanochtend vroeg keerde hij naar Londen terug. Toen is onderweg de moordaanslag gepleegd. Een ogenblik alsjeblieft. Wat is dat voor een man, die kapitein Daniels? Kent u zijn antecedenten? Heeft u zijn dossier? Lord Esther glimlachte. Ik dacht wel dat u mij daarnaar zou vragen. Het is een feit dat wij niet heel veel van hem weten. Hij is niet van bekende familie. Hij diende in het Britse leger en is een buitengewoon bekwaam secretaris. Omdat hij zijn talen zo voortreffelijk beheerst. Ik geloof zelfs. Dat hij er zeven spreekt. Juist om die reden had de eerste minister hem uitgekozen om hem naar Frankrijk te vergezellen. Heeft hij nog familie in Engeland? Een paar tantes, een zekere Mrs. Everard die in Hampstead woont, en Miss Daniels in de buurt van Ascot. Ascot? Dat is vrij dicht bij Windsor, is het niet? Ook dat element hebben wij niet over het hoofd gezien, maar het leverde niets op. Acht u dus, Captain Daniels, boven verdenking verheven? Er klonk enige verbitterheid in Lord Esther's stem toen hij antwoordde: Nee, monsieur Poirot. In deze tijd zal ik mij wel behoeden zonder meer te verklaren dat iemand boven verdenking verheven zou zijn. Très bien. Verder begrijp ik, milord, dat de eerste minister, vanzelfsprekend, voortdurend onder politiebewaking staat... ...zodat een aanslag op zijn persoon feitelijk tot de onmogelijkheden behoort. Hier boog Lord Esther het hoofd. Ook dat is het geval. De auto van de eerste minister werd van nabij gevolgd door een andere wagen... ...waarin detectives in burger gezeten waren... Uh, Mr. McAdam zelf wist van die voorzorgsmaatregelen niets. Hij is zelf een man zonder vrees en hij zou in staat zijn om ze op eigen houtje weg te sturen. Daarom treft de politie haar eigen maatregelen. Zo is ook chauffeur O'Murphy, een man van de criminele afdeling van Scotland Yard. Een Ierse naam. Uit welk deel van Ierland is hij afkomstig? Informeerde Poirot. Ik geloof het graafschap Claire. Tja, maar gaat u voor het Miloord. De premier is naar Londen teruggereden. Zijn auto was een gesloten wagen. Hij zat met captain Daniels binnenin. De politiewagen reed hem, zoals altijd, achterna. Maar ongelukkig genoeg is om de een of andere onverklaarbare reden... de auto van de eerste minister van de hoofdweg afgeslagen wellicht op een punt waar de hoofdweg een bocht maakte? Juist. Hoe dacht u dat zo? Oh, Als het evident... maar uh, gaat u voort. Om onbekende redenen heeft de wagen van de premier dus de hoofdweg verlaten... herhaalde Lord Esther. De politieauto had dat niet dadelijk in de gaten... en is doorgereden op de hoofdweg. Op slechts korte afstand van dat minder druk bereden gedeelte van de weg is de wagen van de premier... door een bende gemaskerden aangehouden. Die dapper o' Murphy... zei Poirot zacht... op bedachtzame toon. De chauffeur was even beduust... en remde uit volle macht. De eerste minister stak zijn hoofd uit het portier. Onmiddellijk weer klonk een schot... gevolgd door nog één en nog één. Het eerste schramde zijn wang... De anderen waren mis. Dat was op het randje van de dood, zei ik met een gevoel van huivering. Mr. McAdam wenste niet de minste ophef te zien gemaakt... over de geringe kwetsuur die hij had opgelopen. Hij noemde het alleen maar een schrammetje. Hij liet even stilhouden bij een plaatselijk ziekenhuis... waar hij zich liet verbinden. Hij maakte zijn identiteit daar natuurlijk niet bekend... Vervolgens reed hij precies volgens reisplan linea recta naar Cross, waar een speciale trein naar Dover voor hem gereed stond. Toen kapitein Daniels de politie een beknopt verslag van het gebeuren had gedaan, vertrok hij op tijd met bestemming Frankrijk. In Dover lag de torpedoboot onder stoom. De Boulogne werd hij, zoals u gehoord heeft, opgewacht door een imitatielegerauto met de Engelse standaard voorop, ...en ook overigens tot in alle onderdelen perfect nageboot. Meer heeft u mij niet mee te delen? Nee. Heeft u geen enkele omstandigheid over het hoofd gezien, milord? Eén mm, merkwaardigheidje misschien? En die is? De auto van de premier is niet van Cross naar huis gereden. De politie wenste O'Murphy Murphy aan een verhoor te onderwerpen... Daarom zijn ze direct op zoek gegaan. De wagen werd aangetroffen, staande voor de deur van een onfrisse gelegenheid in Soho, waarvan bekend is dat ze een trefpunt voor Duitse spionnen is. En de chauffeur? Die bleek nergens te vinden. Hij is ook al totaal van het toneel verdwenen. Dus, zei Poirot bedenkelijk, zijn er eigenlijk twee zoek geraakt. De eerste minister in Frankrijk en zijn chauffeur in Londen. Hij keek Lord Esther onderzoekend aan. Deze maakte een wanhopig gebaar. Ik kan u alleen verzekeren, monsieur Poirot, dat ik gisteren iedereen in zijn gezicht zou hebben uitgelachen... die mij was komen vertellen dat O. Murphy een verrader was. Maar vandaag? Vandaag weet ik het niet, wat ik ervan denken moet. Poirot knikte ernstig. Hij keek weer op zijn erfstuk die enorme horloge... Ik begrijp dus dat u mij carte blanche geeft, monsieur. In ieder opzicht bedoel ik. Ik moet kunnen gaan waarheen ik wil en op de wijze waarop ik dat wil. Volkomen. Er gaat een extra trein naar Dover binnen een uur met de nieuwe zending mannen van Scotland Yard. U wordt vergezeld door een officier en iemand van de criminele afdeling die in alle opzichten ter uw beschikking staat. Gaat u daarmee akkoord? Volstrekt akkoord. Nog één vraag, voordat u weer gaat, monsieur. Hoe kwam u ertoe zich tot mij te wenden? Niemand kent me, ik ben niet gewend aan de weg te timmeren in dit onmetelijke Londen. We hebben u uitgekozen op de bijzondere aanbeveling van een grote figuur uit uw eigen land. Kom aan. Mijn oude vriend te priffen. Lord Estair schudde van neen. Veel hoger dan de prefet. Eén wiens woord in België eenmaal wet was en dat weldra weer zal zijn. Daar staat het Britse Rijk borg voor. Poirot's hand beschreef een theatraal salut. Laat dat zo mogen zijn. Monsieur, Hercule Poirot zweert u trouw. De hemel geven dat het nog niet te laat is. Maar het is alles duister... En ik zie nog geen enkel lichtje. Kom aan, riep ik vol ongeduld, toen ik de deur achter de heren gesloten had. Wat denk je ervan? Mijn vriend was druk bezig een miniatuurkoffertje te pakken. Al zijn bewegingen waren handig en vlug. Bedachtzaam schudde hij zijn hoofd. Ik weet werkelijk niet wat ik ervan denken moet. Mijn verstand schiet hier nog te kort. Net zoals je al zei, Waarom zouden ze hem ontvoeren, wanneer je kunt volstaan met één kogel of één tik op zijn hoofd? dacht ik hardop. Pardon, mon ami, dat heb ik niet gezegd. Zij hebben er klaarblijkelijk meer belang bij hem levend in handen te krijgen. Maar waarom dat? Omdat elke onzekerheid paniek veroorzaakt. Dat is één reden. Als de eerste minister dood was, zou het een ramp zijn. Maar. Men zou het feit onder ogen zien. Nu is er alleen maar de verlammende invloed der onzekerheid. Is hij nog in leven? Is hij dood? Niemand weet het en niemand weet dus wat hij doen moet. Dat is net wat les bosch beogen in dit geval. Voort, wanneer ze een ontvoerde zijn hem ergens in het verborgen vasthouden, kunnen ze altijd twee kanten uit. Het Duitse Rijk is in de regel geen royale betaler, maar in zo'n geval als dit kunnen ze wel een stevige duit lospingelen. In de derde plaats kunnen ze nooit wegens moord worden opgehangen. Dat is ook geen gering voordeeltje. Het is stellig een veel voordeliger zaakje een man als hij te ontvoeren. Als dat het geval is, waarom zouden ze dan eerst een poging hebben gedaan om hem neer te schieten? Quirot maakte een boos gebaar. Dat is ook precies voor mij het onbegrijpelijke. Het is onverklaarbaar stom. Ze hebben alles netjes voor elkaar, en hoe, alle hulde, om hem te ontvoeren en riskeren niet de hele zaak door een aanslag die eerder in een Wild West film thuishoort en even onwerkelijk is als romantisch. Het is niet te geloven, een gemaskerde bende op 50 kilometer afstand van Londen... Misschien waren het twee geheel op zichzelf staande aanslagen helemaal los van elkaar, opperde ik. Och nee, dat zou het toevallige element al te sterk vergroten. Dan rijst bovendien de vraag, wie is hier de verrader? Daar moet een verrader bij in het spel zijn, de eerste keer zeker. Is dat Daniels of O'Murphy? Eén van beide, anders zou de auto nooit van de hoofdweg zijn afgeslagen. Heeft O. Murphy dat op eigen gelegenheid gedaan of op verzoek van Daniels? Het is ongetwijfeld werk van O'Murphy geweest. Inderdaad, want als Daniels opdracht zou hebben gegeven... had de eerste minister dat gehoord en zou dan naar de reden hebben geïnformeerd. Maar er zijn nog te veel tegenstrijdigheden in dit hele geval. Als O. Murphy betrouwbaar is, waarom sloeg hij dan die weg in... Maar als hij een verrader is, waarom is hij dan met volle gas doorgereden nadat een paar schoten hadden gemist? Daardoor heeft hij ongetwijfeld het leven van de premier gered. Doch als hij werkelijk betrouwbaar was, waarom is hij dan van Charing Cross naar het spionagenest in Soho gereden? Het ziet er niet al te best uit, was mijn mening. Laten we het geval dus methodisch bekijken. Wat hebben we voor en wat tegen die twee mensen? Laten we met O'Murphy beginnen. In de eerste plaats pleit tegen hem dat hij van de hoofdweg is afgeslagen, dan dat hij hier is uit het graafschap Clare en dat hij verdwenen is onder verdachte omstandigheden. Voor pleiten. De snelheid waarmee hij is doorgereden en derhalve het leven heeft gered van de eerste minister... en dat hij aan Scotland Yard is verbonden. Kracht de hem toevertrouwde post, is hij een bedrouwbare kracht. Nu, Daniels. Tegen hem pleit niet veel. Alleen het feit dat er zo weinig bekend is van zijn antecedenten. Ook spreekt hij veel te veel talen om een goed Engelsman te kunnen zijn... Pardon, mon ami, maar als linguisten slaan jullie altijd een erbarmelijk figuur. Het enige wat dus voor hem pleit is het feit dat ze hem gebonden en gekneveld hebben gevonden onder de chloroform. Wat niet doet vermoeden dat hij de hand in de onderneming had. Hij kan zich toch ook een prop in zijn mond hebben gestopt, zich daarna hebben vastgebonden en tot slot aan een spons met chloroform hebben geroken om de verdenking van zich af te schuiven. Poirot schudde het hoofd. De Franse politie zou zich daardoor niet om de tuin hebben laten leiden. Bovendien, wanneer hij zijn opzet eenmaal zou hebben bereikt en de eerste minister goed en wel was ontvoerd, zou het weinig zin hebben zelf achter te blijven. Het is wel mogelijk dat zijn medeplichtigen hem hebben vastgebonden en gekloroformeerd, maar ik zie niet in welk doel zij daarmee zouden hebben kunnen bereiken. In elk geval kan hij nu weinig voor hen doen, want zolang dit geval met de premier niet is opgehelderd, wordt Daniels natuurlijk zorgvuldig geschaduwd. Misschien hoopte hij de politie daardoor op een vals spoor te brengen. Waarom heeft hij dat dan niet gedaan? Hij vertelt alleen maar dat hem iets over neus en mond werd geduwd en dat hij zich verder niets kan herinneren. Dat brengt niemand op een verkeerd spoor. Het lijkt alleen maar de eenvoudige waarheid. Goed, zei ik op de klok kijkende, maar ik geloof dat we nu beter naar het station kunnen gaan. Je kunt in Frankrijk misschien meer aanknopingspunten vinden. Het is mogelijk, mon ami, maar ik betwijfel het. Ik vind het nog altijd ongelooflijk dat ze niets ontdekt hebben van onze eerste minister op een zo beperkte oppervlakte, waar het ontzettend moeilijk moet zijn hem verborgen te houden. Als de militairen en de politie van twee landen hem niet kunnen vinden, zie ik niet hoe ik dat wel zou kunnen.